Ieren mochten in twee referenda bepalen of een grondwet niet wat moderner kon... maar een meerderheid vindt dat niet nodig. Zo staat nu in de grondwet dat je pas een familie hebt na een huwelijk. Een eenouder gezin telt niet mee. Dat blijft dus zo, net als stukken in de grondwet... over de rol van de vrouw in het gezin. Amos heeft bekendgemaakt hoeveel schade er tot nu toe is aangericht... in de Gaza-strook. 30 miljard dollar. Zo zijn bijna alle gebouwen met grond gelijk gemaakt... en van de wegen en andere infrastructuur is ook weinig over... De bombardementen van Israël zijn een vergeldingsactie... na de aanval van Hamas op 7 oktober. Er is hoop voor mensen die nog steeds bedroefd zijn... over het omzagen van een iconische boom in Engeland... die ook in de film Robin Hood, Prince of Thieves zat. Zaadjes die toen zijn meegenomen zijn namelijk uitgekomen. Er kan dus een nieuwe boom komen. Het onderzoek naar het omzagen is nog steeds bezig. Het lijkt weer rustig te zijn bij Red Bull, na alle verhalen... dat adviseur Helmoet Marco ontslagen zou worden. Hij zou namelijk informatie over teambaas Christian Horner hebben gelekt. Na een gesprek met Red Bull is de zaak opgelost, zegt Marco tegen Sky Sports. Dat is goed nieuws voor Verstappen, want hij en Marco zijn dik met elkaar. Vanavond neemt ze naar het zuiden de bewolking toe... en is in het uiterste zuiden een spatje regen mogelijk. Morgen veel bewolking, maar wel nagenoeg droog. Het kwik ligt rond de 12 graden. Vin je bij 538 keiharde kaas. Meld je nu aan via 538.nl. En speel mee met de 538 stemmenjacht. Julia van de dan. Ah, Bessel is op vakantie, dus vanavond Julia hier met de 40 allergrootste dancehits ter wereld in de nieuwe 538 Global Dance Charts. En vorige week was dit de top 3. Toen Koes en David Get al 3 Aloek en BB Rex haal 2 1 en Dimi Mike en Chesso terug op nummer 1. De wereld heeft een nieuwe nummer 1. Wie pakt er deze week het goud? De ontknoping vlak voor 9 uur in de 5-jaar Global Dance Chart. De komende 2 uur de 40 grootste dancehits op aarde. Met 4 nieuwe binnenkomers. Eerst Bennett op nummer 40.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 Go, go. verwissel voor deze week. Dit is de jaar Global Dance Chart met nu de eerste van de vier binnenkomers. De Swedish House Mafia, maar dan zonder Axwell. Dit zijn Sebastian Ingrosso en Steve Angelo met Skip. Nieuw op nummer 36. I'm flawless I introduced you to my mama But you treat me like a stranger now Sarah in de 538 Global Dance Chart... samen met Yuna op plek 33. En dan de tweede binnenkomen van deze week... met zijn kinderkoor, Hank Bennett deze week... helemaal onderaan de lijst op nummer 40. Maar goed nieuws, de opvolger is daar. Met zijn inmiddels vertrouwde techno-sound... beukt Duitse Bennett opnieuw... de 538 Global Dance Chart binnen... met een Franse hit, Dernière Dans... nieuw op nummer 32. Maar wel krijg je gewoon zoals je bent gewend de 40 allergrootste dancehits ter wereld. Met nu de ene hoogste binnenkomer, Martin Garrix en Carry You, nieuw op 29. We are never going home. Het is de zaterdagavond van 538. Mijn naam is Julia en samen gaan we dansend het weekend in. Gezellig! Dit is de 538 Global Dance Chart met nu de onthulling van de hoogste binnenkomer. Galentes schrijft elke dag minstens één nieuwe track. Bijna alles gaat de frullenbak in. Maar één liedje bleef jaren in zijn hoofd. Hij was alleen nog op zoek naar de perfecte stem. En die vond hij bij de Australische band 5 Seconds of Summer. De mannen zijn samen met Galentes en David Ketta, de hoogste binnenkomer. Leider nu op 25. Paper planes in the sky Drifting where the wind blows Yeah, gravity held me tight But with you I can let go You been not 20. Het is ook de nieuwe 538-favorite, dus je hoort hem extra vaak. Zometeen hier de twintig allerheetste dancehits ter wereld en de nieuwe nummer 1. Dus wat je ook van plan bent, blijf bij 538. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de Belastingdienstbalies...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 Nederlandse tegenstanders van de Israëlische president Herzog... hebben aangifte gedaan bij het internationaal strafhof in Den Haag. Ze beschuldigen hem van genocide en oorlogsmisdaden in de Gaza-strook. Ze hopen dat Herzog gearresteerd wordt... als hij morgen bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam is. De politie in Drenthe maakt jacht op twee mannen... die in Emmen iemand een tijdje ontvoerd zouden hebben. Ze namen de man van 20 mee in een auto toen hij uit de bus stapte. En daarbij kreeg hij klappen. Later werd hij uit de auto gezet... De politie heeft een vaag signalement van de twee en is op zoek naar getuigen. Justitie in Amerika is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar het incident met een Boeing 737 Max van Alaska Airlines... meldt The Wall Street Journal. Die verloor midden in de lucht een deel van de romp en moest een noodlanding maken. Later bleek dat er fouten waren gemaakt bij de montage van het gloednieuwe toestel. Ook de tweede race van het Formule 1 seizoen verliep zonder problemen voor Max Verstappen. Hij startte in saudi arabië helemaal vooraan en finishte ook zo. Met een ruime voorsprong op de nummer 2 zijn teamgenoot Sergio Perez. Charles Leclerc van Ferrari eindigde als derde. Alfa Beerman die inviel voor Carlos Sainz, pakte meteen punten, want hij werd zevende. Vanavond neemt ze naar het zuiden de bewolking toe... en is in het uiterste zuiden een spatje regen mogelijk. Morgen veel bewolking, maar wel nagenoeg droog. Het kwik ligt rond de 12.com. 538. 538 presents Rondé, live in Amsterdam. Luister dit weekend en jij bent erbij. Julia van Eindam. Zaterdagavond, 8 uur geweest. Dit zijn ze, de 20 allerheetste dancehits ter wereld. Welkom bij de 538 Global Dance Chart. Jouw hit...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 leven nog maar één ding zou mogen eten. Wat zou dat dan zijn? Nou, geen moeilijke vraag voor Becky Hill. Avocados, because that's the only food you can live off for the rest of your life. Lekker, avocados. Je hoorde Becky op nummer 17 met Never Be Alone. Goedenavond, mijn naam is Julia en ik ben de invalwessel voor vanavond. Goed dat je erbij bent. Dit is de 5 d Global Dance Charts. Met nu John Summit en Hela. Vorige week nieuw en nu de hardste stijger. Een waanzinnige 21 plekken winst voor Shiver. Deze week omhoog naar nummer 16. De Global Dance Charts. Wessel is even op vakantie dus vanavond Julia op je radio gezellig hallo. Samen vieren we het weekend en tellen we af naar de nieuwe nummer 1 dance hit ter wereld. Met nu de John Summit remix van de Tempered Rap op 13. Van Baddy bij 538. Je bent op weg naar de nieuwe nummer 1 dancehitter wereld. Ben nu eerst de top 3 van vorige week number 3. Koons en David Getta stonden toen op 3. Yeah. Nummer 2 Alook en BB Rex 2. Nummer 1 en Dimi, Mike en Gesso terug op de troon. Maar de wereld heeft een nieuwe nummer 1 dancehit. Welke het is, weet je binnen no time. Want je bent aangekomen bij de top 10 van de 5-3-8 Global Dance Charts. Met Ella Henderson en Ruby Mantle. Dit is Alibi. You better run and hide, baby. I know where you were last night. So I'm lighting up the sky, sending fire to your paradise. Don't Omhoog naar nummer 7. Hey Armin van Buren, Julia hier, de reserve Westel deze week. Hey, reserve Westel. Hoi, Julia, hoe is het? Ja, goed, thanks. Hey, zo na 9 uur, Dance Department. Wat heb je mee deze week? Ja, ik heb een super dikke show voor je deze week. Echt uh, heel veel nieuwe tracks deze week. Onder andere Nick van Chuli, de nieuwe van Martin Garrix. BLR samen met Anna May. En in de hotmix deze week, Alex One. Vet, nou dat ongeveer over een kwartier hier op 538. Thanks Armin. Yo, dankjewel. Succes nog even, Julia. Dit is de 538 Global Dance Chart. Op weg naar de nieuwe nummer 1 dancehit op aarde. Met op zes Koens en David Guetta. All Night Long. across the world on the global dance chart.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 Het is 538, de Global Dance Chart met Maupi en zijn ondergrondse beats op 4. En met wie zou Bibi Rexha ooit nog eens willen samenwerken? My dream collaboration would definitely be like Lauren Hill. And then if I could collaborate with somebody like Dan, I would love to collaborate with Amy Winehouse. Nu scoort Bibi samen met de headliner van 538 Koningsdag. Superster a op nummer 3. De zit Nu gezakt naar twee. Dimitri Vegas, Like My Chesto, Dido en WMW. Thank you, not so bad. En wat is dan de nieuwe nummer 1 van deze week? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms, DJs wereldwijd en Radiomonitor.com gaat hij eer naar een visverwerker en een vodderman. Ex-medewerker in een visfabriek, Kelvin Harris, werkte samen met een zanger die zijn artiestennaam heeft gemaakt van een oud beroep. Rag and Bowman, samen zijn ze in recordtempo omhoog geklommen naar de populairste dancehit op aarde met hun monster Lovers in a Past Life. Het is de nieuwe number 1. Patience, feels like I've been waiting for a lifetime, for lightning to strike me. Daydreams, feels like I've been sending out the signals, hoping that you'll find me, I don't need en Rag Bowman, Lovers in a Past Life. Shout-out naar onze geweldige Global hitmixers. Leon Hartog, Mark de Roo, Niels Verhoek... Karel Dikkers, Nick de Rooij en de Dizzy DJ. Mijn naam is Julia van Rijendam. Zometeen 538 Dance Department. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier... En weet u welke kosten u mag aftrekken. We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl slash ondernemers.